Door op negens met het NOS-journaal. In de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam... ...nieuw getuigen tegen haar broer Willem. Vandaag moet blijken of de geluidsopname van Willem Holleder... ...echt zo belastend zijn als zijn zus beweert. Astrid heeft audioopname bij een kennis verstopt. Die zouden de genadeklap vormen voor haar broer... ...die verdacht wordt van een reeks moorden. Vakbond FNV Luchtvaart heeft een akkoord bereikt over een nieuwe CAO... ...met twee van de drie bedrijven die de bagage op Schiphol afhandelen... Met Menzies Aviation en Swissport Handling zijn salarisverhogingen afgesproken tot 3%. De bond is kwaad op het derde bedrijf, Avia Partner, dat het akkoord niet heeft getekend. Volgens de vakbond hadden onderhandelaars van dat bedrijf geen mandaat. Als de overgangstermijn om rookruimtes in de horeca te sluiten niet wordt verlengd... willen horecaondernemers compensatie voor de bouw van die ruimtes. Het kabinet wil over twee jaar de rookruimtes verbieden... In de Telegraaf pleit Koninklijke Horeca Nederland... voor een overgangsperiode van minimaal vijf jaar. Nu het ebola-virus in Congo een miljoenenstad heeft bereikt... is het risico op besmetting verhoogd van groot naar erg groot, meldt de WHO. In de stad Mbandaka is bij zeker één inwoner de dodelijke ziekte vastgesteld... waardoor verdere verspreiding van het virus moeilijk is te voorkomen. Het risico van de ziekte, dat de ziekte ook in andere landen uitbreekt... is volgens de WHO klein. Maatje Palme stopt met hockey. Ze gaat verder als assistenttrainer bij MOP in Vught. Palme speelde dit seizoen in België bij Royal Antwerp. Ze beëindigde na de Olympische Spelen van 2016 in Rio al haar interlandloopbaan. In haar carrière won de 32-jarige Palme onder meer twee Olympische titels en twee wereldtitels. Ook was ze twee keer beste speelster van de wereld. Het weer veel bewolking, later breekt langzaam de zon door. Het wordt vanmiddag 14 tot 19 graden. Morgen is er ook nog een afwisseling van zon en wolken met misschien een bui. Het wordt wel geleidelijk warmer, pinksteren verloopt, vrij zonnig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 En heel hartelijk welkom bij het tweede uur van CFM Jazz. We begonnen met de klanken van Steve Grossman, Song for My Mother. En dat komt natuurlijk, want het is uh, moederdag vandaag en dan, uh, ja, dan zit er wat moederdagmuziek in. Uh, we hebben nog veel meer op de rol staan. We hebben onder andere June Tabor, de Bonzo Dog Band, Brian Ferry Orchestra. Uh, nou, te veel om op te noemen. We gaan heel veel mooie muziek draaien. zover Steve Grossman. En ik zag dat in het programma van uh, uh, Jazz in Zandvoort... vanmiddag weer een fantastische artiest uh, klaarstaat... om uh, het podium op de krocht te beklimmen. Eigenlijk moet hij nee, want ze zitten gewoon in de zaal natuurlijk. Ze dus zitten niet op het podium, Dus is juist het leuke van Jazz in de, uh, de krocht. Vanmiddag José Koning, en uh, ja die, uh, die zong een hele tijd geleden vooral Bossa. Daar heeft ze ook heel veel cd's van gemaakt. Volgens mij is ze nu op tour met muziek van uh, Lennart Nijg. Uh, maar goed, ik denk dat ze vanmiddag wel wat van haar Bossa-muziek zal spelen... Vandaar een nummer van haar cd. Eens even kijken wat dat is. Ja, daar komt hij. Zijn tuas escor... Commissar José Koning was dat uh, Commissar de Novo. Uh, ja, en de zang was natuurlijk duidelijk te herkennen. Dat was Ivan Lins. Dus vanmiddag uh, half drie in de krocht. Uh, José Koning, zorg dat je erbij bent. Ook misschien wel een leuke verrassing voor moeder. Wil je haar verrassen? Neem haar mee. Zal vast nog op plek zijn. Want ja, veel mensen hebben toch ook verplichtingen op moederdag. Uh, eens even kijken. Jim Hall, gitarist. Ja, dat is eigenlijk de derde gitarist die ik uh, dit uur ga draaien. Jim Hall, die speelde ook bij... Uh, eens even kijken hoor, waar ik die had staan. Paul Desmond... For all we know, Paul Desmond and Jim Holt. Oh, oh, Desmond en uh, uh, Jim Hall, bekend uh, gitarist. Ook zelf veel cd's gemaakt hebben, het zijn uh, beetjes, waaronder een aantal live cd's die echt zeer de moeite waard zijn. Uh, dan gaan we naar Engeland en dan kom ik bij een uh, Engelse uh, zangeres, June Tabor. Uh, als je niet graag naar June Tabor luistert, moet je maar meteen stoppen met luisteren naar muziek, uh, zei Elvis Costello ook over uh, June. Ja. Uh, yeah. Eigenlijk een Britse volkzangeres. die uh, toch ook wel een link met de uh, jazz heeft. Ik kies voor één nummertje van haar van, uh, vanochtend. June Tabor. En het nummer. Uh, the Doctor calls. June Tabor. He likes the candle. He draws the blood. His face is gone. His face is kind. His hands are waiting Every time you fall Evening comes The dog to And when you stumble Alone Taber van de cd Angel Tiger, CD 1992, The Dr. Cold. En als we het over de dokter hebben, dan hebben we het natuurlijk over Dr. Jazz. En dat is een bekend nummertje van de Bonzo Dog Duda Band. Daar ben ik een groot fan van. En Dr. Jazz al een heel oud nummertje hoor, 1969 van de cd Ted Pools. LP moet ik zeggen, toen de tijd. Dr. Jazz, eigenlijk een persiflageband. en spelen alle stijlen en nu zijn we aangekomen bij het hoofdstuk Dixieland. Bum bum Een je Dr. Jazz van de Bonzo Dog Band. Prachtige muziek. Uh, ja, zou je meer van moeten beluisteren. Dus hebben ze hebben veel wel pace gemaakt en allerlei verschillende soorten. Stijlen van erop. Maar over Dr. Jazz uh, gesproken, dat is ook het literaire debuut van Stine Jensen. Uh, ja, bekend filosoof in Nederland. Die heeft dat boekje geschreven en dat is een grappig boek geworden, vind ik zelf. Ik heb het met veel plezier gelezen. Dr. Jazz. Op de achterflap staat letterlijk een sprookjesachtige Deens-Oriëntaalse roman op het ritme van de jazzmuziek. Hoe kan het nou, de hoofdpersoon in dat boek, die Dr. Jazz, die speelt klarinet. En iedere keer wordt er allerlei muziek verwezen uit de jazz. Daarom is het, ja, het is ook nog een grappig verhaal, dus ik kan hem van iedereen van harte aanbevelen. Dr. Jazz, geschreven door Stine Jensen. En als we dan toch bij de Dixieland zitten, dan kom ik terecht bij Brian Ferry. Nou, die kent iedereen natuurlijk wel. Brian Ferry van de Brian Ferry Orchestra. En die hebben ooit eens dus een cd'tje gemaakt, ook in diezelfde stijl van de Dixieland. Uh, en dat is uh, ook de muziek van Roxy Music hebben ze gebruikt. Maar dit is een hele oude uit die tijd. Do the stern. Ja, dat allemaal van de prachtige cd de Jazz Age... van de Brian Ferry Orchestra. Volgens mij is deze muziek ook gebruikt bij een film. The Great Gatsby, dacht ik. Uh, ja, leuk Brian uh, Ferry natuurlijk. De man van Roxy Music. En dan maken we een overstapje naar uh, België. En dan kom ik terecht bij een uh, Brussel's jazzcombo. Bestaande uit uh, twee violen. Altviool, contrabas en een gitaar. En zij noemen zich de Le Violin de Bruxelles. En daarvan het nummer, 2. even kijken hoe dat heet, Le Violin de Breselle, Place de Brouquier. Ja, Le Violin de Bruxelles, mooie muziek. Ik had deze uh, tussenstap nodig om naar een, uh, een andere groep te gaan. Een groep die we vooral kennen uit de klassieke uh, muziek. Dat is namelijk het Kronos Quartet. Uh, ja, heel veel klassieke cd's gemaakt. Maar hebben ooit een, uh, een cd gemaakt die heette The Music of Bill Evans. En daar staat een nummer op. De, een bekend, nou, een van de bekendste nummers van Bill Evans. Uh, Waltz for Debbie. Uh, de Kronos Waltz voor Debbie. Uh, mooi nummer. Een instrumentale versie wordt gezongen... door Johnny Hartman, maar hier alleen... instrumentaal Kroners kwartet... met uh, muziek van Bill Evans. Oh ja, Jim Hall speelt hier ook nog mee. Dat was het Kronos uh, kwartet met uh, deze bijzondere uitvoering... van de muziek van Bill Evans, Waltz voor Debbie. Uh, is natuurlijk de grote vraag, wie was Debbie? Nou, dacht ik ooit gelezen, hebben we lang geleden, dat het een nichtje van hem was. En uh, in, in, in zijn jonge jaren gingen ze vaak naar een badplaats... en hij ging graag met Debbie uh, zwemmen in zee. Heb ik ooit eens gelezen. Of het waar is, weet ik niet. Ik laat het maar hier in het midden. Maar dat is wat mij bijstaat van Debbie. In ieder geval een nichtje, Waltz voor Debbie... De muziek Bill Evans. Ja, en deze muziek, zo'n Strijkkwartet, doet ook mee bij Claire Martin. Claire Martin is een, een Engelse jazz zongares Een uitstekende jazz-zongares. En die heeft met de Montpellier Cello-kwartet ook een CD gemaakt. Time and Place CD 2014. En daarvan een nummertje wat we eigenlijk kennen uit de popmuziek. En ook uit een film. En de, de, de muziek is van David Bowie. En dan ga ik hem even opzoeken. Claire Martin. Uh, the Man Who Sold The World. Volgens mij was dat David Bowie. een prachtige cd geworden van Claire Martin en de Montpellier cello quartet. Prachtige uitvoering toch van dit nummer? Zo hoor je ze niet vaak. Uh, misschien heb je nog nooit van hem gehoord. Misschien ook wel. André Neu heet hij. Het is een saxofonist, woodwind player, een arrangeur, een comp uh, ja, componeert. Heeft een big band, catwalk. Uh, we kunnen wel iets naar wat uh, ruigere muziek, zou ik zeggen. Wat harder. What is this thing called love? Denk ik dat het is. Komt-ie, André Neu, Big Band van de CD Catwalks. cd 2018, splinternieuw. André nee, ik ken hem niet, Amerikaan, uh, big bandleider, mooie muziek, een echt swingende cd is dit. Uh, Catwalk, cd'tje 2018. Ik had het een poosje geleden over uh, Stine Jensen, een Nederlandse schrijfster, literair schrijfster, die een boek geschreven had, Dr. Jazz. En als ik dan over literatuur heb, dan denk ik ook aan Simon Vestdijk. Daarvan wordt gezegd, de man die sneller uh, schreef dan God kon lezen. En als ik dat naar de muziek vertaal, dan kom ik terecht bij Van Mordelsen, die heeft in een korte periode drie cd's uitgebracht. Uh, roll With The Punches in september, versataal in december. En nu heeft hij weer een nieuwe uitgebracht van uh, samen met Joey De Francesco. Een prachtig cd is dat, splinternieuw. En daarvan doe ik het nummertje Miss Otis Regrets. She's unable to lunch today She said she's sorry to be delayed But last night down in lover's land regrets she's unable to love today Day. but she woke up in the morning she found that her dream of love was gone mad she ran to the man Who had laid her so far astray Far astray And from underneath her velvet gown She drew a gun Shot her lover down Man. Do you She died She lifted up her lovely head And she cried We're well, so lost regrets She's unable Able to learn Today So let's regrets She's unable make it today Oh, madam Man, so the shortest regret all oh, the regret so The shortest regret Is unable to play Today, madam so The shortest regret Can't make it today we get Van Morrison, 72 jaar inmiddels en Joey de Francesco op Trompet natuurlijk prachtige cd. En eens even kijken hoe de CD eigenlijk heet. Sven Morrison had ik hier ergens staan. Uh, You're driving me crazy heet de CD. 2018, dus splinternieuw. Eh, uh, ja, we zijn al bijna weer door de laatste nummers. En dan kom ik bij Steve Tyrell. De man met de stem van Dr. John zou ik bijna zeggen. Steve Tyrell. Die klinkt als Dr. John als hij zingt. En daarvan het nummertje Jasmine. Onlangs nog door Bad Hart ook nog op de plaat gezet. Bekend nummer. Was het niet Carol King? Lift me, won't you lift me Above the old routine Make it nice, play it clean Jazz Je hebt geluisterd naar de CFM Jazz Hartelijk dank voor het luisteren, fijn dat je erbij was Van alles gedraaid en dit was natuurlijk Steve Tyrell van zijn cd, Dead Loving Feelings, deken 2015. En als je denkt, hé, hey, dat geluid op de trompet komt me bekend voor, dat was Dave Koz, ook een bekende trompetist. Ik hoop dat je er een mooie dag van gaat maken. Vier moederdag. En uh, verwend moeder een beetje natuurlijk. Ja, van alle muziek die ik gedraaid heb, moet ik zeggen.